De A44 Amsterdam-Den Haag is in beide richtingen dicht bij de Kaagbrug bij Kaagdorp. Er is een technische storing. Het verkeer Amsterdam-Den Haag kan het beste omrijden over de A4 en de A12. Er staat inmiddels in beide richtingen zo'n 5 kilometer file op de A44 bij Kaagdorp. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen, uh, je ZFM. En uh, ja, dus ook goedemorgen Irene, ook jij. Goedemorgen Rob. Ja, fijn dat we weer uh, een mooi programma kunnen draaien op deze zaterdag 16 augustus. Vandaag dus uh, goedemorgen Zandvoort. Techniek in handen van Daniel Leffert. De redactie van Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Koffie krijgen we ook van Yvonne, dat is mooi. De presentatie, ja, Irene Jager en ondergetekende Rob Petersen. En Irene, wat gaan we allemaal doen deze ochtend? Ja, we beginnen met uh, de... SV Zandvoort, als ik het goed zeg... Kees van Dijk, de voorzitter, komt met ons praten over allerlei onderwerpen daar. Rond voetbal, mooi. Nou, de tweede blok wat we dan hebben, dat uh, gaat over de Historic Grand Prix, tentoonstelling in het Zandvoortmuseum. En alle activiteiten rond uh, het 75-jarig uh, ja, bestaan. En het vieren daarvan dat 75 jaar geleden voor het eerst een autodees plaatsvond in onze eigen badplaats. Praten we met Jan Kol en met Erik Koning daarna ook van Beach Promotion en de Zandvoort app. En daar weet jij ook alles van. Als het goed is weet uh, ik wat, ja. Uh, dan hebben we een kleine pauze van het nieuws. En uh, na het nieuws komt Gilles Kok uh, praten over de Zandvoortse Courant... Uh, die in een nieuw jasje gestoken gaat worden. Ja, we zijn heel benieuwd wat uh, dat gaat worden... want het is wel een beetje onze krant, hè, de ja. Zandvoortse Courant. Ja. Het vijfde gedeelte is rond half twaalf... gaan we praten met burgemeester Niek Meijer... over uh, buurtauto's en de stop van woninginbraken. Ja. En we sluiten af met uh, Debbie Thomas Dorsman. En zij gaat praten over het Fairfood Festival op de Safari Club. Ik ben heel benieuwd, want dat ja, lijkt dat me namelijk heel ja, interessant. Ja. Dus, we Ach, beginnen met uh, Kees. Goedemorgen, ik, ik mag Kees zeggen, hè, want ja, nou, ik ken Kees, dus dat scheelt. Uiteraard. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Ja, er is uh, een, uh, een nieuwe trainer bij jullie gekomen. Ja. We hebben, nadat we verleden, ja, nee, het vorige seizoen afscheid hebben genomen van, uh, van Pieter Keur... Uh, moesten we op zoek naar een, naar een nieuwe trainer. En uh, daar zijn we vrij snel in, uh, in geslaagd. En, uh, Sorry, ik... ik, ik, ik... Ik streep hem. Neem me niet kwalijk. Daar zijn we vrij snel uh, in geslaagd. En uh, ik denk dat we een heel goede trainer hebben gevonden. Uh, hij komt bij Ajax vandaan. Dus dat, uh, je zou zeggen dat moet gaan Goh, goed zijn. Zou jij dat geregeld hebben? En dat, en dat is Laurens uh, Ten Heuvel. Dat is uh, de nieuwe trainer dus van, uh, van SV Zandvoort. Ja. En uh, we zijn, uh, zijn zeer enthousiast. En uh, ik dacht zo vernomen te hebben na een maand uh, getraind te hebben. Uh, dat uh, ook de, de spelersgroep zeer enthousiast is over, uh, over de nieuwe trainer. Hoe, hoe vind je zo'n trainer? Want ik bedoel, Pieter Keur gaat weg. Nou, dat, dat is natuurlijk uh, niet leuk als er een trainer weggaat. Maar soms uh, is het ook wel eens goed om wat uh, fris bloed uh, te krijgen. Maar ho, hoe ga je dan op zoek naar een nieuwe trainer? Is daar een, een, een bepaalde plaats voor waar je die kan zoeken? Of is het iemand die zichzelf aanmeldt? Hoe werkt dat? Nou, we waren natuurlijk vrij laat met het, uh, met het zoeken naar een nieuwe trainer. Omdat wij uh, aanvankelijk hadden we een, uh, het contract met Pieter Keur uh, verlengd. Uh, maar daar, stond, uh, daar ontstond enige commotie over. En toen hebben we pas uh, in uh, maart, april... hebben we besloten om dan toch uh, op zoek te gaan naar een, uh, naar een andere trainer... En uh, als regel vinden die, die trainerswisselingen zo uh, rond de jaarwisseling vinden die al, uh, al plaatsen. December, januari. Dus we waren vrij laat. Maar uh, wij, uh, via via zijn wij... Uh, is Laurens uh, heeft zelf contact met, uh, met ons opgenomen. Er waren ook nog twee andere mensen uit Zandvoort uh, vandaan die uh, contact met ons hadden opgenomen. Omdat zij wilden trainen geven. Maar... Uh, we hebben met al die mensen gesprek gehad en uh, uiteindelijk is, heeft dat geresulteerd dat wij uh, ja, toch iemand uh, van buiten Zandvoort uh, de voorkeur daaraan hebben gegeven dan, uh, dan iemand uit Zandvoort. Ja. Is dat een... Uh, uh, het, is, het is geen fulltime baan. Hè? Ik neem aan dat dat ook niet een echte baan is, maar meer iets wat vergoeding geeft. Ja. Ja, klopt. Uh, kijk, deze trainer die, uh, die wij hebben, die, uh, die geeft uh, dinsdags en donderdags geeft die, uh, geeft trainingen aan de, aan de selectie. En, uh, en zaterdags uh, is hij de coach van het, uh, van het eerste elftal. Dus mh, hoeveel uren zijn dat? Dat is uh, de vierde, december, twaalf uur in de week. Ja. Dat die... Maar dat is wel een baan, zeg maar. Het is niet een vrijwilligerssituatie. Uh, nee, situatie. nee, nee, nee, nee. Het, is, het is een baan. Het is een baan. Ja. Hij staat ook keurig op de loonlijst uh, bij de vereniging. En, uh, goed, hij kan er niet van leven, zo is het nou niet. Maar uh, naast, zijn, uh, naast zijn, zijn baan die hij zichzelf heeft, heeft hij ook een bijbaan bij, uh, bij SV Zandvoort. Ja. Als ik zoiets zie, zo'n twaalf uur in de week, en hij, uh, hij is dan trainer. Maar hoe kan, Zandvoort, nou, hoe kan uh, SV Zandvoort dan dat betalen in de huidige tijd? Dus is dat wel haalbaar allemaal? Nou, dat is, uh, dat, is, dat is. Ja, uiteraard is het haalbaar, want anders hm. hadden we dat niet, uh, niet gedaan, uh, natuurlijk. Uh, maar de, ja, dat wordt opgebracht door, de, door de contributies, door kantine omzetten en door sponsoring. Hm. Daar bestaan de, de inkomsten van een, uh, van een vereniging uit. En. Uh, nou ja, je kunt dus niet, uh, niet maar uh, betalen wat, je, wat ze vragen, maar je moet tot een bepaalde limiet dat je zegt als vereniging zijn dat dit kunnen wij uh, ons permitteren, dit kunnen wij uitgeven aan een, uh, aan een trainer. Hebben jullie last van leden terugloop in de loop der jaren? Door uh, een mogen... ontwikkeling in de maatschappij? Nee, nee, wij mogen ons uh, gelukkig uh, prijzen dat wij uh, ja, zo'n constant toch de laatste jaren zo'n zo 600 uh, leden hebben binnen de, binnen de vereniging. En uh, ieder jaar vinden de verschuivingen plaats. We hebben verleden jaar bijvoorbeeld een, uh, nou, een behoorlijke terugloop gehad van, uh, van jeugdleden. Maar... Dat gebeurt dan aan het eind van het seizoen. En als het seizoen weer begint, dan begint het ook bij die jongetjes weer, weer te kriebelen. En dan willen ze toch weer gaan voetballen. En ja, uiteindelijk uh, komen ze dan toch de meesten allemaal weer terug. Dus uh, wij, uh, wij mogen niet, uh, niet klagen. We hebben een, uh, een behoorlijke aanwas er ook nog. Dat is ook voldoende dan om, om bijvoorbeeld een trainer te betalen. Want ik neem aan dat die kosten, die gaan natuurlijk elk jaar omhoog. Moeten jullie daar ook met de contributierekening ja, mee houden? Nou ja, we moeten natuurlijk met alles, alles rekening houden. Alles wordt, alles wordt duurder. Ja. Uh, je moet ook veel meer aan, uh, aan, aan, aan mensen betalen... die iets voor de vereniging uh, willen doen. Vroeger, uh, ja, vroeger ging dat spontaan en ik doe even wat voor de vereniging. En uh, vandaag de dag is het zo dat... Uh, ja, mensen wel wat voor de vereniging willen doen. Maar ja, dan ook nog graag daar wel een, een kleine, soort vergoeding. Een kleine hmm. vergoeding voor, voor ja. willen hebben. Dus uh, nou ja, dat, dat kunnen we gelukkig allemaal wel doen. Maakt het dat ook harder? Want ik, ik bedoel, kijk, wat je zegt, hè, vroeger was het gewoon echt vanuit het hart van de mensen. Mensen zeiden, nee, dat doe ik, dat regel ik. En nu zeggen ze van ja, ik wil het wel doen, maar ik wil er toch een kleine vergoeding voor hebben. Is, is dat omdat de maatschappij harder wordt of is dat gewoon noodzaak? Wat, wat proef je daaruit? Uh... Nou ja, weet je, als je er eenmaal mee, uh, mee begonnen bent met het uh, met betalen van uh, vergoedingen aan, uh, aan, aan, aan mensen die iets voor de vereniging doen. Ja, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door zo'n vereniging heen. En dan zegt iedereen van ja, we willen wel wat doen, maar we willen wel een stukje vergoeding voor hebben. En het is ook niet zo uh, dat, dat mensen die... Uh, kijk, er zijn bijvoorbeeld mensen die heel veel doen voor de vereniging. Uh, die elke week in, uh, in touw zijn. En nou, dan vind ik het ook niet zo erg als ze daar een kleine vergoeding voor, uh, voor willen hebben. En, uh, dus dat doen we dan ook. En dan... Uh, dat gaat het allemaal op een zeer, zeer gemoedelijke wijze. Ja, want er is best van. veel werk. Er is een bardienst, er moet gewassen worden, ja. er is ja. het onderhoud van, de, van, de, van de, het groen, zeg maar, de, ja. de velden. Ja, ja er, is, er is heel veel uh, werk, is er te doen binnen een vereniging. En uh, wij beschikken gelukkig over een, een groot aantal uh, vrijwilligers. Of je er nooit, uh, nooit genoeg hebt, je kunt er ja. altijd uh, meer. Is dat een oproep aan. voor nog meer vrijwilligers? Oh, ja, die zijn altijd van harte welkom. <laughs> maar kunnen ze zich melden ze kunnen zich melden bij de secretaris Jan van der Lede en uh, nou, dan worden ze met open armen worden ze ontvangen. Ja. Um, maar goed, wij, wij hebben gelukkig heel wat, heel wat vrijwilligers en uh, ja, dus dat gaat allemaal wel goed. Ja. En de nieuwe trainer, heb je het idee dat hij een, een, een hele nieuwe aanpak heeft? Of is het iets wat jullie zelf bepalen? Hoe werkt dat? Nee, wij, wij, wij besturen de vereniging. En wij gaan niet zeggen, dat kunnen we ook niet, van hoe moet je je trainingen gaan geven? Ik heb wel gemerkt, want ik ben even, of ik ben een paar keer nu bezig kijken. Ook bij de eerste training. En wat me dan wel opviel is, bij Pieter Keur bijvoorbeeld, was de eerste training, was het, was het lopen naar Kraantje lekker en weer terug en. En, en, om een beetje de conditie op te bouwen. En, en dat deed hij ieder jaar. En deze trainer doet het heel anders. Die gaat niet uh, naar kraantje lek lopen of waar we dan ook. En die gaat gewoon op het veld beginnen met baloefeningen. En, en een heel andere aanpak. En ja, het zal moeten blijken hoe dat gaat allemaal. Onder het motto van de conditie kweken moeten ze zelf maar doen. Of? Ja, nou ja, nee, hij, moet ook, hij draagt wel zorg voor de, uh, voor de opbouw natuurlijk van de, van de conditie. Maar dat doet hij op een andere wijze dan door te zeggen, we gaan, we gaan zoveel kilometer hardlopen. Op dat veld worden allerlei loopoefeningen gedaan, maar met de bal. Ja. En uh, ik denk dat ze er ook heel wat kilometer iets lopen hoor, op zijn ja. avond, als ze op dat veld ja. bezig zijn. Dat lijkt me wel, ja. Ja. Dus dat is een andere, een andere aanpak. Nou oh, mooi. Ja, hartstikke goed. Ja, nou ik, ik, ik ben benieuwd uh, hoe het uh, zich ja. gaat uitpakken. Maar jij bent, uh, jij bent zeer nauw betrokken bij de, bij de vereniging. Ja. Is dat ook omdat je wat meer tijd hebt nu? <laughs> nou, ik heb het nog steeds, uh, nog steeds druk. En, uh, maar ik vind, het, uh, ik vind het leuk werk gewoon. En uh, ja, ik doe het nu een jaar of uh, 13, 14 denk ik. Ja. En uh, ik blijf het gewoon leuk vinden. Ja. Zowel jouw stukje, jouw dingetje. Ja, ja precies, ja. ja. Ja, ik vind het heel leuk. En het is ook een leuke vereniging. Ja. Ja. Weer op voor, uh, voor een hogere klasse nu. Uh. Ja, want we, zijn, uh, we hebben verleden jaar dus een slecht, uh, slecht seizoen gehad. Uh, waarin uh, we gedegradeerd zijn en met één en met twee. En uh, de doelstelling is natuurlijk wel om uh, zo snel mogelijk weer uh, te promoveren met n één en met twee. Ja, dat ja, is natuurlijk. Kijk, een training is, uh, is natuurlijk iets fysieks. Hè? Dat is uh, het opbouwen van, van, van de kwaliteiten, denk ik, van de voetballers. Maar dat zit natuurlijk ook een stukje mentaliteit uh, zit daarbij. Is dat ook iets waarvan je kan zeggen: die degradatie is, is, is een combinatie van dingen? Of, of, ja. of hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik, uh, ik ben van mening dat we vorig jaar het best een, een heel goed, uh, goed team hadden uh, goede spelers. En uh, we hebben een beetje pech gehad verleden jaar toen we uh, begonnen met de competitie. Toen uh, raakte onze keeper geblesseerd. En uh, dat heeft heel lang geduurd. En uh, daardoor was het uh, noodzakelijk dat zelfs een speler uh, op doel ging staan. En met alle respect voor, de, voor, die, uh, voor die man die dat gedaan heeft. Maar ja, het is toch geen keeper. En daar hebben we toch uh, wedstrijden ook door, uh, door verloren. En, we hebben ook een periode gehad dat het heel goed ging... dat we vier, vijf wedstrijden achter elkaar wonnen. Maar uiteindelijk... Uh ja, is het toch uh, helaas niet, uh, niet gelukt om ons te kunnen handhaven. Maar, maar nou zie ik, he, ik heb een klein beetje van het WK uh, gezien, niet te veel. Maar er is he, de beruchte reservekeeper die dan uh, ja. in ja. het begin die mooie goals. Uh, ja. of tenminste die, die ballen heeft tegengehouden. Is dat bij jullie niet zo dat er een uh, reservekeeper is? Nou, we hadden het toch gewoon heel slecht. Zowel de keeper van het, van het eerste als van de tweede waren alle twee uh, geblesseerd. Ja. Uh, is, toen is er keeper van het, van het derde is er nog gekomen. Die heeft ook nog een of twee wedstrijden gekiept. Maar goed, ja, dat, dat is het dan niet. En uh, ja, dan raak je in de problemen. En gelukkig uh, is de keeper uh, die we jaren hadden, maar die was gestopt. Uh, die is toch weer bereid geweest om uh, ja, na verloop van, de, van een wedstrijd of vijf geloof ik... om weer terug te keren en ons te helpen. En uh, die heeft de competitie dus, dus uit, uh, uitgevoedeld. En die doet nu ook weer mee? Of is nee, die... nee, nee, nee maar onze, onze keeper die uh, geblesseerd was, die is nu weer, uh, dat is, uh, die is nu weer in, in vorm. en uh, nou, Die staat nu weer op doel. Dat was de keeper toen van de tweede en staat nu in de eerste. Nou, alle reden dus uh, om een goed jaar uh, door te maken ja, en er goed na te gaan. Ja, we zijn uh, ja. erg enthousiast. Okay. Nou. Ben je nog iets kwijt? Nou, wat wil ik uh, kwijt? Uh, ik wil wel even mededelen dus dat, uh, dat de SV Zandvoort uh, in 2016, 75 jaar, bestaat. En dat we nu al bezig zijn met, met voorbereidingen te treffen om dat, dat goed te gaan vieren. Dat nou, altijd in voor een feestje. Ja. Dus uh, we horen graag een uitnodiging. Ja, dank u wel. Succes. Bedankt voor je komst, Kees. Graag gedaan. Naar de muziek toe gaan we luisteren naar ja. Dust in the Wind van Kansas. Mooi nummer, heel ja, heerlijk, mooi. Hè, lekker om te horen, Kansas. Maar zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. <laughs> nou wel, maar een ah, beetje maar anders zo. gewoon. Goed, wij gaan het hebben over de tentoonstelling in het Zandhoors Museum Museum. Ja. Grand Prix tegenover mij, Jan Kol. Jan, hartelijk welkom. Ja, Jan. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Fijn dat je, ondanks alle drukte, toch nog even tijd hebt om ook hier langs te komen. Ja. Helemaal goed. Ja, het Zandvoortmuseum. Museum. Het staat heel erg in de belangstelling dit jaar. Er wordt hard aan gewerkt. Er zijn veel verschillende exposities. Uh, kortom, uh, midden in het dorp. En heel centraal het museum op het ogenblik. Er komt een tentoonstelling over de allereerste autorace in Zandvoort. Ja. Vertel daar nou eens wat meer. Nou, uh, in 1939 heeft burgemeester van Alve op 3 juni... Een hele mooie dag trouwens met ja. heel mooi zonnig weer. Ja. Hebben we gezien aan een stukje kleurfilm wat we hebben. Uh, heeft, heeft die burgemeester een, een, een, het circuit geopend. En... Uh ja, dat was echt het allereerste circuit wat er in Zandvoort was. Uh, er zijn maar een paar dingen op, op gebeurd uh, op dat circuit. Die autorace op 3 juni. Later in, in de maand is er een wielerwedstrijd op dat circuit. Uh, en nog later in datzelfde jaar, uh, en dat is in, dan in, echt in de vakantieperiode... dan is er een motorrace op dat circuit. Het jaar erop willen ze dat weer doen, maar ja, dan ja, breekt de oorlog uit. Gebeurt. En dan uh, ja. gaat alleen de wielerwedstrijd nog door. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is een beetje het begin van dat circuit. Ja, als je het uh, goed ziet, hè, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Hè, dat was de officiële uh, organisator van, uh, van dit gebeuren. Ondertussen schuift er iemand aan tafel, ja. hoor. dus dat denkt ja, wat gebeurt nog er nog nu. Erik? Ja, goedemorgen goedemorgen ja, Erik Koning. Allereerste, de allereerste autowedstrijd überhaupt in Nederland, hè, op een echt circuit. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Waarom zou destijds voor Zandvoort gekozen zijn? Ja. Uh, men heeft gelobbyd in die tijd. En, en vooral burgemeester Van Alphen heeft lopen lobbyen bij de, bij de KN, uh, KNAC, de Koninklijke Nederlandse uh, Automobielclub. Die, die bestond toen al een hele tijd. En die, die wilde daar wel aan. Maar je moest aan een aantal flinke dingen moest je voldoen. En ze, ze moesten contact opnemen met het ministerie. En de politie was er erg, erg kort in betrokken. Dus uh, ja. ja die, en die burgemeester die heeft zich er gewoon enorm hard voor gemaakt. Ja, het is wel mooi. Hij heeft ook best, deze burgemeester van Alfa van Zandvoort heeft ook best heel veel invloed, denk ik, gehad in de politiek in Den Haag. Want, want als je ziet dat je zoiets voor elkaar krijgt, ja. dan is dat toch wel bijzonder. Ja. Maar het meeste is gedaan wel door de werkverschaffingen. Dat, uh, er was ruimte, in, in, in, in of heel veel ruimte in arbeid... waar het niet betaald werd, of amper betaald werd. En, uh, ja, en ja, zo, kon, uh, zo, zo kon dat heel stuk uh, heeft, ja, ja, ja. ja, Het stuk asfalt was het duurst. Het was het duurst ja. natuurlijk. Ja. <laughs> niet de mensen? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik heb die loonlijst uh, gezien en uh, nou, dat valt zwaar tegen. Valt tegen Worden die ja. mensen trouwens uitgenodigd die toen op de loonlijst stonden... of zijn die er niet Nee, meer? die zijn er niet meer... Want het waren allemaal alle mensen die aan het arbeidsproces toen al niet meer meededen. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, ja, je dus, je hebt niemand meer gevonden die nog leeft? Nou, ik heb zelfs niet gezocht. Oké. Okay. Dat is een beetje... Ja, er zullen uh, ongetwijfeld nog mensen zijn uh, nu die leven, die, die wedstrijd hebben meegemaakt. Ja, ik ken er een paar. Ja, je ken er ja, een paar. Ja, ja. Die moeten sowieso komen. Dat die moeten komen, als ja, komen ja, absoluut. Ja, die, hebben, die hebben met hun vader langs de kant gestaan. Ja, ja. Uh, eentje ken ik, die stond op de Vondelaan. En die heeft het allemaal zien gebeuren. We gaan we een tentoonstelling. Uh, uiteraard kun je daar het oude circuit zien. Maar je hebt ook een aantal films gevonden. Ja, ik heb een aantal films gevonden. Bij elkaar is dat uh, 17 minuten van het oude circuit. Het oude circuit liep trouwens uh, het, op de Van Lennepweg. En dan uh, was het Van Lennepweg in twee delen ge ge gedaan. Uh, zeg maar op de kruising bij Grand Dorado. Dan gingen ze naar beneden. Ze kwamen dus van de, van de, van de, van de Vondelaan af uh, bij, bij, de, bij de vijverhut. Dan gingen ze de gingen ze richting de, waar nu de flats staan. Dan zo naar de BP-station. En dan uh, zo weer naar boven toe de Wilde Dijkstraat in. En dan de, uh, uh, is het? de Vondelaan weer op. En dan gingen ze weer de uh, Van Lennepweg op. En dan kwamen ze bovenaan. En dan gingen ze de Dr. Gerkstraat in. Zo weer richting uh, uh, de Metgenstraat. Ja. ja. En aan het eind van de Metzenstraat, want die liep daar door gingen ze weer naar beneden toe. Dan hadden ze een heel rondje afgelegd. Het is grappig als je die, die tekeningen ziet. dan ja. zie je dat de Metgerstraat gebruikt is. Maar de Metgerstraat liep toen nog heel ver door. En niet zoals hij nu is. En uh, dan gaat hij eigenlijk vlak bij het circuit Gaan ze weer naar beneden. Ja. Dat is een prachtige... Dat stukje asfalt ligt er nog. Ja, het ligt, het ligt er al nog. Dat ja, is heel ja. leuk. Ja. Dat was trouwens in die tijd het enige stuk asfalt in het dorp. Ja. Op de film hebben ik nog een heel klein stukje ander asfalt. Maar dan moeten ze maar op de film komen kijken. <laughs> heel goed. Dan ja, heb je heel veel films. De foto's hebben we heel veel ja, natuurlijk. we 50 foto's. Ja. Er zijn wat geen uh, kleine foto's meer, maar dat we is Ja, ja, ja. Uh, minimaal 70 centimeter. Sommigen wat klein omdat de kwaliteit slecht is, maar die laten wel zien. Want er is natuurlijk niet veel materiaal uit die tijd. Uh, heel veel mensen in, in Zandvoort zijn er vlak daarna geëvacueerd. Uh, ge en ja, die hebben ook niet alles meegenomen. Dus dat is echt heel veel verloren gegaan. Nee, heb je ook een oproep gedaan om, om nog meer foto's nee, te ook krijgen? Niet. Ook, niet. ook niet. Nou, bij deze nee. doen we dat. Toen ja. Kunnen ze inleveren ja, bij het museum? als er nog foto's zijn, uh, ja. Ja, ja. kleine kiekjes of Ja, ik nee. weet het niet. Nee. Het, is, uh, het is heel lastig om aan te komen. Dat, uh... Ja, maar we hebben toch wel aardig wat. Onder andere drie, uh, vijf nummers van uh, het, het, maandblad, nee, het weekblad De Auto van, uh, van de KNAK. Dus van de KNHC. En dat is precies die periode. Want het begint een uh, maand ervoor en het eindigt een maand erna. En dan dat kunt u dus nou allemaal prachtige ja, verhalen was een staan. Het is een bijzonder evenement. Hè. Ja. Ze heeft niet alleen zes, zes autoraces, maar ook nog twee demonstraties van Mercedes-Benz en Auto -Union. Ja. En in die tijd waren dat de toppers, zeg maar. Ja, dus. ja zeker. Die, die Mercedes was toen de topper. Ja. Die, die, die auto-unie die, die was al een jaar oud. Maar die Mercedes was echt splinternieuw. Splinter ja. Ja. Ja, die Mercedes die staat in het uh, museum van Mercedes trouwens. En, uh, er zijn plannen om dat ding volgend jaar naar Zandwoord te halen. Moeten ze, ze zeker dat is een beetje doen. duur. Dat is het enige probleem. Ja. Ja, de verzekering zal wel heel ja, duur de verzekering, de zijn. Verzekering, ja, dat is ja, meestal ja, het probleem. Ja. ja, daar dingen. lopen wij ook tegenaan. Met, ja. uh, met lenen van dingen. Dat de verzekering gewoon te hoog is voor dit, voor dit museum. Ja. Ja, maar dat, dat is op zich niet zo erg hoor. Want dan kunnen ze er op andere plekken er ook gebruik van maken. Ja, dan, dat is waar. Ja, als je dat met elkaar deelt, die kosten, dan, dan ja. is het misschien wel te doen. De, de, de, de tentoonstelling loopt trouwens vanaf uh, aanstaande vrijdag. Tot, vrijdag is de opening. Ja, vrijdag is de opening. Die uh, is een leuk, uh, uh, Jan Lammers opent het. Nou, nou dat is ook al en die, heel leuk. Uh, ja. En, en, uh, en de wethouder Gerard Schuit is aanwezig om... Ja. Op en de, nee, de de... en de reikens... ze worden toegesproken Gerard door... Gerard Kuipers. Uh, Kuipers ja. ja, ja, ja. Ik, ik moet altijd... Want Gerard Kuipers is ja, ook dorpsomroeper. Je... Uh, dus ik raak altijd in, een beetje in de war nou, met het die is twee... al... Gerard Kuipers, de omroeper, die heeft een handigheidje gevonden. Hij heeft twee voorletters. Als je die naar nou alle twee gebruikt, dan heb je het onderscheid. oké. Ah, oké, okay. okay, dat is ook een goeie. Ja, maar goed, volgende week vrijdag dus de opening om ja, de vier tot, uur. Uh, ja, vier uur. Tot 29 september is dat. En daarna komt Villa Kakenbond, maar daar komen we wel een keer op terug. Ja, dat is heel <laughs> nieuws. Allemaal in het kader van de historische Grand Prix. Die uh, wordt gereden in het weekend van 29 en 31 augustus. Uh, dan hebben we nog meer te doen dat weekend. En dan kijk ik even naar Erik aan. Ja, ja nou, ik, ik, ik heb nog een klein, klein, ja. klein ja, ja, want we, ja. het museum, dit heeft een aantal zalen. En een van die zalen, de blauwe zaal, die gebruiken we niet voor de historische Grand Prix. Maar die gebruiken we voor historisch vervoer. Oké. Okay. Dus er komt nog ietsje meer vervoer bij. bij. Ook weer over de oude tram? Uh, die komt er ook. En wat er nog meer komt, ben ik niet helemaal van op de hoogte. Oké. Okay. Ik laat zet. me ook eens een keer doorzetten. Tegenwoordig moet je bijna iedere maand even in het museum naar binnen lopen. Omdat ja. er continu nieuwe ja, dingen dus, zijn. Ja, ja, eh, ja, ja. We, we proberen echt te wisselen. Eén ja. ja. keer, keer in de vier, vijf weken proberen we echt te wisselen. En dat lukt. Ja. Ja, en mooie, mooie exposities ook, echt. Ja, ja het dus... blijft een heel bijzonder uh, museum, echt waar. Ik, bedoel, de, ik vind dat het te weinig waardering is voor het museum hier in Eigenlijk wel, ja. ja het is, uh, het maar wel... de mensen van buiten die, die weten het wel te vinden. Ja, want toch op de een of andere manier wordt het wel goed aangegeven. Alleen ik denk dat er veel meer Zandvoorters ook zouden moeten komen kijken naar die. Ja, nou, die jeugd komt wel. Ja, dat die, die ja, heb je in natuurlijk de, van alles. De, school, de, de kinderkunstlijn noemen. die ja. daar uh, is, dat is natuurlijk ook heel dus mooi. alle kinderen in het dorp weten het wel te vinden. Ja. Ja, dat, is, dat is de toekomst. Hè? Ja. Ja. Dus, uh, we gaan even een stukje muziek draaien en dan gaan we met Erik Koning praten. Over uh, het gebeuren rond de historische Grand Prix en de parade. Ga luisteren naar Ned King Cole, Unforgettable.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 Wat een heerlijk nummer. We zijn weer terug bij uh, het... Uh... Onderwerpen over het circuit in Beach Promotion en Zandvoort-app. Want daar gaan we het ook over hebben met Erik Koning. We hebben net al even wat in de, in de, onder de muziek gesproken. Wat uh, vertellen? Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom trouwens. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, leuk om hier weer te zitten. Het, uh... ja. Uh, ja, Vanuit Beach Promotion uh, zijn we natuurlijk al een klein jaar nu bezig met uh, de Zandvoort-app en de Zandvoort-app promotie. En uh, vanuit die hoedanigheid spreken we met heel veel ondernemers. En eigenlijk uh, bij heel veel ondernemers kwamen we steeds weer tegen hetzelfde verhaal aan. Dat er zo weinig verbinding is tussen circuit... En centrum en dan heb je het over de winkeliers, maar ook over de horeca. En dat een aantal keren aangehoord te hebben... ben ik samen met mijn broer, mede-eigenaar... en mijn partner Natalia Pereboom, die ook eigenaar is van het bedrijf... zijn we gewoon gaan zitten en we hebben een conceptplan geschreven... van goh, hoe zou je die raceweekenden, en dan niet alleen maar historische Grand Prix... maar ook DTM, ook Italia als Antwoord, anders kunnen aanpakken. En we zijn ons er terlegen van bewust dat dat al best wel een aantal keer... Geprobeerd is. Maar bedoel, als je het niet uh, oppakt, dan blijft het liggen. En we zijn niet uh, van het uh, blijf maar in de klaagmodus zitten, maar we zijn gewoon van aanpakken en gewoon kijken naar de mogelijkheden. Dus we hebben een conceptplan geschreven, dat ingestuurd naar gemeenten, naar het circuit, naar de VVV, naar de ondernemersvereniging. Een paar dagen later zaten we met negen mensen bij elkaar, met de wethouder erbij. Iedereen razend enthousiast, vol nieuwe ideeën, vol energie. Kijk. Uh, we hebben een actielijst opgesteld met realiseerbare... En nou, op dat moment ook verschillend nog wat onrealiseerbare doelen. Maar en die betaalbaar, moeten ook En betaalbaar, ja, ja. uiteraard ook dat. Nou, we zijn eigenlijk, we hebben allemaal ons deel opgepakt. Kijken, wat kunnen we nu binnen drie, vier, vijf weken daadwerkelijk gaan realiseren voor de historische Grand Prix. Nou, daar zijn nu een aantal concrete zaken uitgekomen. We hebben voor nu ook een aantal zaken weg moeten strepen. Die pakken we gewoon bij de volgende uh, bij het volgende event weer op. Dus dat is dan de DTM. Ja. We maken een draaiboek. Mooi trouwens, hè, dat hij toch weer hier is. Ja, dat is geweldig. Ja, toen ik het las, ja, dacht yes. ik. Ja, yes. zeker. Spectaculair, Witwucht. hè. Het zat eraan te komen al heel lang. Ja. ja. Het uh, was wel ja, even... Ja, ja, precies. Viel, gingen ze niet halen. Ja. Maar wat we, dus, uh, wat we dus gaan doen, we gaan een draaiboek maken wat we eigenlijk bij vijf, zes grote raceweekenden ja. zo van de plank kunnen pakken. En dan gaan we proberen om elke keer daar weer een stukje aan te plakken... zodat het niet alleen op het circuit een feest is... maar dat het gewoon in heel Zandvoort een feest ja. is. Ja, het is natuurlijk ook heel raar als je gemeente Zandvoort bent... en je hebt een evenement in je gemeente... en er zitten 200.000 mensen op dat circuit... en dan vervolgens gaan al die mensen naar huis en ze zien Zandvoort helemaal niet. Dus Precies. het is ook niet logisch. Daar moet je iets mee kunnen doen. Hè? Nee, kijk, en Zandvoort eh, is, is wat dat betreft... Uniek in de wereld, er is geen plek te vinden waar een circuit. Zo nou, dicht, is het niet, bij, uh, zo dicht het centrum, bij een uitgaanscentrum. Ja. Dat is nergens te vinden. Ja. Circuits zijn altijd op afgelegen plekken uh, waar mensen alleen maar naar het circuit gaan en daarna vanzelfsprekend weer naar huis. Ja. Maar hier is zoveel meer te doen dan alleen maar een dagje uh, circuit. Ja, uh, ja als, je, als, je, als je. Ik praat gewoon door. Hoor, nee, wij de, we vinden heen, het heel dus, uh, spannend. <laughs> kun je een klein. Van de sluier oplichten van wat er bijvoorbeeld in de mogelijkheden ligt. Uh, de, in, wat we nu nog niet gaan doen? Maar nou, wat je wel gaat doen. Eerst maar wel, dan uh, ja, okay, kun je nou, straks nou, misschien nog even zeggen wat je niet gaat doen. Ja, prima. Nee, kijk, we beginnen natuurlijk op de 22e met de opening van de tentoonstelling in het museum. Dus dat is eigenlijk een ja. grote aftrap al ja. van het weekend. Daar moet elke z'n naartoe, vind ik. Ja, zeker. Want ze wonen hier en ze moeten het weten. Zeker. Uh, we gaan die, uh, die opening, uh, nou, dat wordt natuurlijk... Prachtig gedaan ook door de wethouder en door Jan Lammers. Hè, zeg maar wat dat betreft en een held natuurlijk als je dat kijkt in de ja. racehistorie. Uh, dan gaan we de, de week naar het weekend toe, gaan de ondernemers hun zaken in stijl brengen uh, dus we hebben alle ondernemers gevraagd om iets aan het racethema te doen, zodat de bezoekers die hier in Zandvoort komen echt het gevoel krijgen van jeetje, dit, dit dorp, Zandvoort ademt circuit, ademt motorsport uit uh, we zijn uh, winkeliers en uh, horecazaken langs gegaan en echt men is razend ja. enthousiast ja. dat is zo leuk om dat te ervaren, ik denk dat er nu 50, 60 zaken zijn die gewoon mee gaan doen. Dat sluit ook keurig aan bij de parade dan op het zaterdag. Precies. is het historische ja. Grand Prix. Ja, ja en dat kan zijn dat een, dat een zaak een, een, een paar vlaggen en een paar posters ophangt. Maar er zijn erbij die gaan autobanden. We kunnen van het circuit gewoon racebanden ophalen. Nee. En die zijn zo gewoon gratis af te halen. Maar er zijn zaken die zetten een auto voor de deur. Een Harley Davidson in ja, de je zaak. Kan, je kan je menu aanpassen. Je kan natuurlijk zoveel doen. Ja, ja zeker. We hebben posters laten. Te ontwikkelen waar de zaken hun eigen aanbiedingen op kunnen zetten. Dus hun eigen historic Grand Prix menu. of een leuke aanbieding, tweede kopje koffie gratis. of nou bedenk het maar. Een minuutje van 75 jaar geleden of zo. Dat oh, nou, lijkt me wel heel spannend. Ja, word je, toch, word je toch even in het kookboek ja, gespit. om lijkt, daar nog wat te vinden Ik zou dan niet euh... weten wat ik daarvoor ja, moet ja. bedenken. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Wat het voorstelt. precies. Voor die prijs Nou, Ik denk doen niet doen. dat ze het gaan verkopen ja. voor die prijs. Maar goed. Ga maar dat verder. is dus allemaal in de aanbieding loop naar, ja. naar het weekend toe. Uh, nou, zeg maar, vanuit het verleden is gebleken dat uh, de vrijdag en de zaterdag gaan mensen wel naar het circuit, uh, maar komen dan niet naar het dorp toe. Zondag uiteraard ook naar het circuit, komen ze al helemaal niet naar het dorp toe. Uh, en je, je kunt kijken, want het is al een aantal keren uh, geprobeerd om te kijken op die zondag, of je nou de mensen dan nog kunt verleiden om van het circuit naar het centrum te komen. Ja. Maar zondag dat is een aparte dag. Mensen zijn een dagje uit. Moeten dan maandag weer werken. Moeten maandag weer naar school. En die hebben daar gewoon geen zin in. Om dan nog weer eens een keertje op de zondag. Om zes uur, zeven uur uh, naar het centrum te gaan. Dus dat moet je wellicht ook accepteren. En we gaan dus op de zondag ook dan niet daadwerkelijk uh, heel veel... Pushen en trekken om te kijken of we die mensen naar het centrum kunnen krijgen. Er wordt wel overigens wel geflyerd ja. uh, met aanbiedingen, met, uh, met leuke kortingsacties om die mensen te triggeren. Ja, ja mensen en, maar willen je moet soms ook accepteren dus hoe Is het wel leuk om te gaan eten bijvoorbeeld? Is. Ja, niet geschoten is altijd. Ja, ja precies. Nou, op de vrijdag en de zaterdag is er met name wel die ruimte en zijn mensen wel uh, genegen ja. om die wandeltocht, die kleine ja. wandeling te maken. Uh, dus daar ligt op dit moment in het hele plan met nadruk de focus. Ja. Nou, uh, we gaan uh, bij het station sowieso voor vertier zorgen. Uh, Blekenmolen Race Planet zet daar een paar spectaculaire auto's neer. Uh, maakt daar een kinderskelterbaan. Uh, er komt, uh, naar alle waarschijnlijkheid komt er live muziek. Dus we zorgen dat de mensen die op het station aankomen... daar meteen al zeg maar, in een zee van vertier en amusement komen. Nou, dan hoop ik dat alle bewoners van de, van de Spijkstraat, net als andere jaren... weer alles uit de kast trekken om daar de straat te versieren. Ja, want dat hangt er leuk. altijd helemaal vol met vlaggen. Geweldig. Nou, en dat betekent dat op de terugweg de mensen ook weer op het station worden opgevangen. En, en dan gaan we vanaf het station de mensen doorsturen naar het centrum. Ja. He, want zodat ze niet daar met, met horders tegelijk de trein in worden geduwd. Maar dat we gewoon proberen ze daar te triggeren. Om dat kleine stukje ja. door te lopen. En dan is het hartstikke makkelijk om natuurlijk gewoon de zeestraat even naar beneden te lopen. Dan ben je boven aan de straat ja. En, en daar, daar begint het, al, het. En daar is het dan al <laughs> feest ja, inderdaad. Dus hoe leuk is dat. Ja. Nou, uh, we beginnen op de vrijdag dan uh, smiddags eigenlijk al uh, op het Gasthuisplein ook. Waar ook uh, Blekenmolen Race Planet dan spectaculaire auto's heeft staan. springkussens zetten ze daar neer. Op de vrijdag uh, is vanaf vijf uur uh, het museum ook geopend. Dus die hebben een uh, museumavond dan. In het kader natuurlijk van de historische Grand Prix. Uh, nou Jan is volgens mij nog bezig om te kijken of we daar ook nog iets met een filmvertoning kunnen doen. Dat doen we, nee, dat uh, dus, doen we sowieso. Dus dat gebeurt ja. sowieso. Ja. En dan vanaf 7 uur is, is er live muziek ook weer op het Gasthuisplein. Dus daar waar op de vrijdag eigenlijk nooit iets gebeurde, nee. is er nu op de vrijdag in eerste instantie al nou, volop vertier. Nou, het wapen zit daar, dus die ja, kan ook precies. nog inspringen met een, met een leuke maaltijd. Nou, die, die, die verzorgen zeg maar ook het, het, het, de muziek dan op het Gasthuisplein. Dus die hebben dat deel van het programma voor hun rekening genomen. En vanaf 8 uur begint op de vrijdagavond dan de veiling van de kinderkunstlijn. Uh, vorig jaar hebben de, de basisschoolkinderen groep 8, hebben in het thema circuit mooie schilderijen gemaakt. Ja. Van die schilderijen zijn doeken gemaakt, vlaggen... Daar ja, zorg meter, je maar Jan Rebel voor, hè? die is daar ja, mede verantwoordelijk dus, voor, dus, ja, ja. tenminste het initiatief neemt. Dus er zijn mooie vlaggen gemaakt van een meter bij twee meter, waar zes van zes kinderen het uh, schilderijtje op. Zit. En er is een hele grote banier, een hele lange banier gemaakt. En die, die doeken die worden in de veiling gedaan. Geweldig. Voor het ja. goede doel? Ja, voor het goede doel. Ah, ja. Fantastisch. Zeker. Dat zijn de, dezelfde plaatjes die ook op die uh, Alfa Romeo staan. Ja, die, ja. Ja. Ja, die op het circuit ja, daar ja. op de rotonde ja, ja. staan, op die ja. auto. Ja. Precies, precies. Is dat een Alfa? Dat is een halve. Dat auto. is een alpha, ja. Oh, ja, ja. Denk... ja, dat zie je niet meer door die nee, schilderij. Nee, dat is het niet te herkennen inderdaad. Ja. Dat is een schilderij. Ja. Ja. Ja. Uh, die veiling, uh, nou goed, die, die gaat dus ten bate van het goede doel. Uh, indicatie startprijs, dus startveilingprijs is 25 euro. Ja. Nou, we roepen alle ouders ik van, ik wou net zeggen ouders en de oma's de die, die moeten daar van de over Inderdaad, dus uh, uh, jaargang 2013-2014 op om dan naar het museum te komen en het kunstwerk van je kind te kopen. En ja, er staan natuurlijk van zes kinderen op één doek. Dus dat kan natuurlijk best uh, heel leuk worden. Dan. Ja. Dus we hopen dat de prijzen, uh, wat dat betreft, iets hoger gaan worden dan, die, uh, dan het startbord van 25 euro. Ja, er, wordt, er gebeurt in ieder geval heel veel. maar ook op de vrijdag. Hè? Dat ja, is wel belangrijk. Zeker. Ja, zeker. En dit, nogmaals, dit is een eerste aanzet. Ons doel is om nou, de, bij het volgende ja. event daar weer een schepje bovenop te doen. En ik heb daar ondernemers over gesproken. Uh, dat gaat zeker ook gebeuren. Nou, nou, toch nou nog even, de, uh, ja. Even, even stiekem één dingetje van wat er niet uh, gebeurt en wat er niet kan. <lacht> dat wil ik dan <lacht> toch wel even weten. Ja, een, een, van de, een van de lastige dingen bijvoorbeeld is, is vervoerregelen van circuit naar centrum. Hè, om het mensen ah, ja. ja. makkelijk te maken. Ja, dat kan, kan, je met, zo, ja. kan je met bussen doen. Alleen zet je daar bussen neer, dan hebben de mensen zeker de indruk dat het heel ver lopen is. Dus dat kan ook afschrikken. Ja, of zo'n open dingetje, zo'n karretje wat door het dorp hoog gereden. Ja. We zijn nu met die... bezig met de eigenaar van het, van het treintje, het treintje Species. inderdaad. Om te kijken of we daar iets mee kunnen regelen. Maar... Nou, daar hangen toch best wel behoorlijk wel wat, uh, wat kosten aan. Okay. Uh, ja, en dat moet natuurlijk ook allemaal wel uh, betaalbaar blijven. Yeah. Hè, maar nou goed, ook daar wordt nagekeken. Okay. Maar ik was even nieuwsgierig. Maar ga ja, je gaan op, op uh, ik onderbrak ik. je. Maar wat, wat er in ieder geval wel gaat gebeuren in het weekend van de historische Grand Prix... is zaterdag de parade. Hè? Die ja. is inmiddels beroemd in heel Europa. Ik weet niet, als je vorig jaar... Ja, ik ben natuurlijk autosportman aan hart en neer. Als, als je zag wat voor auto's daar in het dorp rondreden... op zaterdagavond... Ja. Dat vind je nergens in de hele nee, wereld niet. Nee, nee. Want de, de eigenaar van een Lister Apple is een auto die ongeveer een waarde heeft van 2 miljoen pond. Yeah. Je met zijn vrouw. En die man is uh, Rod Jolly is dat. Die is 70 jaar. Die zit daar met zijn vrouw in die auto rijdt gezellig door het dorp. Dat is de enige auto Ongekend. die er is in de wereld. Yeah. Maar hij, rijdt, hij doet dat wel, want yeah. dat is zo leuk. Nou, dan moet je het dus wel. Het is wel heel apart. Je hoor. moet wel stalen zenuwen hebben. Hoor. Want ja, als je ja, als je ja, daar dan zo. ziet dat ze geparkeerd worden ja, ja. Hè, op het kerkplein en in de kerkstraat <laughs> en hoe ja. de mensen dan dicht langs die auto's lopen. Maar het ja, heel, heel ze hebben geen idee, hè? Ze hebben geen nee, idee, hebben geen idee nee. wat de waarde is nee. van die auto's. Nee, nee, nee, nee klopt. dat klopt ja, ja, ja, ja. is is wel goed ook af. Ja, precies. Maar het is wel, wel voor Zandvoort wel heel uniek dat dit gebeurt. Ja. Ik weet in Spaanvrouw Conchel gebeurde het vroeger altijd. En de laatste jaren weer wel met een ander evenement. Uh, in rijden ze echt gewoon dwars door de straatjes heen. Ja. En iedereen kan ze aanraken. Ja, het ja, het was de, de parade is, is mede zeg maar, de trigger geweest voor ons om te kijken. Van dit, dit is toch zo fantastisch leuk. Ja. En kijk eens hoeveel mensen daarop afkomen. En ja. hoe blij en enthousiast die mensen daarvan worden. Daar moeten we meer mee kunnen. Ja. Dus daar moeten we meer aan kunnen hangen. Dus eigenlijk is de parade de basis voor ons geweest om daar omheen te gaan bouwen. Ja, het leuke was dat ik twee coureurs zag met een familie junior die hun auto parkeerden in de Halterstraat en gingen eten bij Café Nuffel op het terras. Ja. Dan zijn die auto's gewoon op, ja. Ja. ja, Dat zijn wel beelden die maken zandvoort wel heel erg ja, en dan zie je ja. mensen ook echt kijken zo huh? Huh? Huh? Hoe, kan dit? Ja. hoe kan dit? En dan straks ja, het, gewoon de auto starten en dan rusten het. Ja, ja, ja, het geluid is vro was vroeger ook in het dorp. He? Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar ja. dat is dus, uh, he, wat mij uh, ik, ik ben ook een motorliefhebber, dus het geluid van die die auto's is het ja. zo waanzinnig. Dat ja. gaat diep bij je buik. in ja, de echte Formule 1 auto's, die zul je heel weinig zien. Uit de jaren 50 begin jaren 60 nog wel. Maar de auto's zeg maar vanaf 1968 kunnen gewoon niet dat doen. Ja, die kunnen wel rijden, maar die moeten dan één keer helemaal door kunnen rijden. Ja, die kunnen niet stoppen, stoppen. dan kunnen ze niet meer starten. Nee, dus nee, dat is heel lastig. Ja, en al die drempels. Ja, en al die drempels. Ja, dat ja, is los, laag, ja, ja, ja, ja, ja, ja, we, we hebben wel gedacht van, goh, hoe gaaf zou het zijn als je gewoon echt zo'n zo jaren 70 80 Formule 1 wagen, alleen maar op een trailer bijvoorbeeld, door het rijden en hem op een aantal punten dan even start, inderdaad. Nou ja, ja. Dat, ja. Doet, zelfs, ja je, dat Je kan hem laten rijden, maar dan moet het hele traject vrij zijn, en dan moet een kilometer of 40 50 kunnen blijven rijden want ja. anders slaat zo'n ding af ja, dus, uh, ja. ja hij heeft het ook nodig dat zou wel heel leuk zijn misschien ja. weer iets voor volgend jaar nee. Ja, precies nee dat is een baantje erbij zo ziet dan kom je alweer op nieuwe ideeën en er ja. is zo ontzettend veel mogelijk inderdaad ja. Ja. je krijgt er zoveel energie van op die manier ja en het enthousiasme ja. van het publiek uh, het was heel druk vorig jaar ja. de parade het wordt alleen maar drukker dus dat is ja. wel heel geweldig zeker ja Helemaal top en iedereen blijft al hangen in het dorp. En dat willen we eigenlijk graag. Juist. Terrassen ja. zaten vol. weet je, Precies. Zoveel ja. mensen die kwamen kijken. Ja, dat geweldig. Ja. He, dus de zaterdag en de vrijdag. nou ja, Als we daar de mensen kunnen triggeren. inderdaad Om dan lekker op het terrasje te blijven hangen. Een hapje te doen. Een drankje te doen. En even te shoppen bij de winkeltjes die nog open zijn. He, dus dat vragen we ook aan de winkeliers. Maak ook gebruik van die avonden. Om gewoon je winkeltje lekker open te, open te houden. He, want dan profiteren we er allemaal van. Ja. En de Zandvoort-app. De die wordt... Uh, ja, Wordt ook regelmatig aangepast aan dit soort evenementen? Ja, ja, ja, ja. ja vrijwel, uh, dagelijks. vrijwel dagelijks. Uh, mijn, uh, mijn partner uh, is daar verantwoordelijk voor, uh, ja. Natalia Perenboom. Ja. Dus die is daar constant mee bezig, ja. zeg maar, om de app uh, agenda. Dan krijg je iedere dag piepjes en dan zie ik ja. de app. En het dat gaat, goed. Ja, dat ja. gaat fantastisch goed, want als je kijkt, zeg maar, naar het gebruik van de app, uh, dan wordt die op, op dit moment tussen de 1500 à 2000 keer per dag geraadpleegd. Ja. Ja. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. We zitten, zeg maar, tegen de 10.000 vaste gebruikers nu. He, dus de, de constante, ja, noem het maar. Veel, klanten. Als je dus kijkt naar de totale wel, ja, he, de bevolking uh, in Zandvoort, ja. dan is dat echt waanzinnig veel. Ja. Nou, maar hij is het ja. niet alleen voor de bevolking. Hè? Nee, nee, nee maar goed. Natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, zijn er meer mensen die geïnteresseerd zijn in Zandvoort en dan op de een of andere manier naar die app toe komen ja. en die installeren. Nou, kijk, we hebben natuurlijk zeg maar de, de billboards in het dorp hangen op de toegangswegen. We hebben een link staan op de VVV-homepage. We hebben een hele sterke samenwerking van Beach Promotion met VVV Zandvoort en met de gemeente. Dus het, het leuke is dat alle partijen elkaar helpen en elkaar proberen te versterken om, om ja, het toerisme te ondersteunen. En uh, nou goed, vermen, ja, de, de app wat dat betreft is uh, ja, een waanzinnig succes. Uh. Ja, en we hebben hem ook in het Engels en Duits beschikbaar. Hè. Ah, dus ja, een, ja. iemand die hem downloadt vanuit de App Store of vanuit de Play Store en uh, zijn telefoon heeft ingesteld op Duits, krijgt Echt de, app, automatisch. de meteen een uh, Duitse, uh, oh, dat Duitse app. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, ja, prachtig. Dus we maken het de klanten makkelijk. We kunnen nog heel lang doorpraten over een mooi onderwerp over onze badplaats. Ja. We gaan... Uh, we gaan stoppen. In de Koning, heel hartelijk dank voor jouw Mag ik nog een, een, een kleine, uh, even... brutale opmerking maken? Ja? Of twee eigenlijk. Want uh, de VVV heeft een etalagewedstrijd uitgeschreven. Ja. He, ik vertelde net dat de ondernemers ja. hun, hun zaak in stijl brengen. De VVV-etalagewedstrijd uh, met een hoofdprijs van 250 euro in cadeaubonnen. Dus het is zeker de moeite waard om daar iets mee te doen. En wij van Beach Promotion zijn voor het weekend uh, nog op zoek naar promotiemensen. Uh, we gaan uh, 10.000 flyers verspreiden met kortingsacties, met het programma daarin. Uh, dus als mensen daar uh, interesse in hebben, als ze dat leuk vinden, jong, oud, uh, maakt, maakt niet uit. uit. Uh, als je er maar zin in hebt en het ja. uitstraalt dat je het leuk vindt, ja. uh, meld je aan uh, via uh, info.beachpromotion.nl nou. Vast Bij deze de oproep. Bedankt, dames en ja, heren. Hartstikke goed. Van alle bijdrage. En dan sluiten we af met Frankie Lane. I believe. <laughs> Succes. Ja. I believe for every drop of rain that falls. A flower grows. somewhere in the darkest night a candle glow Somewhere.